11 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Partijleider Baudet van Forum voor Democratie... heeft aangifte gedaan tegen minister Ollongren van Binnenlandse Zaken. De aanleiding zijn uitspraken van de minister gisteravond... tijdens een lezing in Nijmegen. Ollongren van D66 noemde Forum een partij die discrimineert... op grond van ras en die daarmee verder gaat dan de PVV... Op Twitter plaatste Baudet vanochtend een foto van zichzelf en zijn collega Kamerlid Theo Hiddema bij een politiebureau. Vanmiddag om half 1 geeft hij een persconferentie. In Valkenburg in Limburg is een man van 22 aangehouden voor zware mishandeling. Hij zou in het centrum van Valkenburg drie jongens en een vrouw in het gezicht hebben geslagen met een kapot glas. Later meldde zich nog een meisje van 16 dat zegt dat ze door de man is aangerand.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 Dank voor het nieuwsweekend, het is weer begonnen. Goedemorgen, het woord zit al bijna een week in mijn hoofd. Zo'n woord dat je eigenlijk niet wil horen... maar dat zich op de een of andere manier in mijn frontaal kwap... of in ieder geval daar in de buurt heeft genesteld. Ik krijg het er niet meer uit. Vanmorgen tijdens het tandenpoetsen nog scholen door me heen. Het is een woord dat wel bij de spreker past trouwens. Het is rauw, het is een hooligan woord, onverzorgd, wild... als de haardos van de gebruiker. Niet dat dat een onsympathieke man is, helemaal niet. Een ruwe bolster. Maar dat woord van hem dat zit me dwars. Misschien omdat dat juist laat zien hoe ik hem liever niet zie. De spreker Gert-Jan Verbeek. Het woord scheidbakkenvoetbal. Sterkte, het zal uh, u ook moeite kosten vandaag om het weer uit uw geheugen te wissen. Het is vuilnisbakken taal. Welkom in de Taalstaat. José Koning, verloren en gevonden, met teruggevonden teksten van Lennart Nijg. Het was dus een tekst van Lennart Nijg, op muziek gezet door Peter Slager van Bluff, gezongen door de zanger van Bluff, Pascal Jacobsen, samen met José Koning. Koning. Dit is de taalstaat. De laatste taalstaat voor de Olympische Spelen, maar we maken speciaal voor de komende week een podcast met een taalstaat extra. Via NPO Radio 1 wordt u daar vanzelf naartoe geleid. 3 maart, dan zijn we weer terug op de radio, maar dan nu vandaag. We spreken zometeen Pieter Muiske, hij is voorzitter van de Verkenningscommissie Talen voor Nederland. De commissie heeft een belangwekkend rapport uitgebracht over de talen en daarover straks meer. Verder Geert Bourgeois, minister-president van de Vlaamse regering, over zijn leraar Nederlands. In de digitaal staat Jaap Janssen, parlementair commentator van BNR. Gijs Groenteman over de taal van Harry Bannek. Hij vervolgt zijn grote Harry Bannek-podcast. We zijn weer domweg gelukkig in de taalstaat. Er zijn vergeetwoorden en er is een week dicht. Laatste taalnieuws. Deze week riep staatssecretaris van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de gemeente op om beter te controleren of mensen met een bijstandsuitkering de Nederlandse taal voldoende beheersen. Het CBS concludeerde namelijk dat een groot deel van de mensen in de bijstand geen of slecht Nederlands spreekt, maar dat er ook niet echt werk van wordt gemaakt. De gemeentes houden zich dus niet aan de taaleis voor bijstandsgerechtigden. Mensen die geen of slecht Nederlands spreken en daar ook geen moeite voor doen, kunnen gekort worden op hun bijstandsuitkering. Arjan Vliegendhart is commissievoorzitter werk en inkomen... van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten... en SP-wethouder in Amsterdam. Meneer Vliegendhart, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, staatssecretaris van ARK zegt eigenlijk... dat de gemeentes de wet niet uitvoeren. Waarom doen de gemeentes dat niet? Nou, De gemeentes willen dolgraag taalonderwijs geven... aan mensen die geen Nederlands spreken. Alleen daar hebben we geen geld voor. En wat de staatssecretaris vraagt is dat we wel toetsen... Maar niet leren. Dan nou heb ik voor dat ik wethouder werd... een aantal jaren in het onderwijs gewerkt. Ja. En ik weet dat toetsen heel belangrijk is. Maar dan moet je daarvoor wel onderwijs geven. Ja. Nou en daar is geen geld voor. Uh, en daar, zonder geld kunnen gemeenten dat ook niet doen. Dus de staatssecretaris vraagt echt iets onmogelijks voor ons. U zegt eigenlijk... ze moeten met geld over de brug komen. Ja, kijk, ik vind het heel belangrijk... dat mensen de taal spreken. En als de staatssecretaris dat ook vindt... dan moet ze ook even in de spiegel kijken. Want op een volgende kabinet hebben eigenlijk al het geld... dat voor taalontwikkeling bestemd was, wegbezuinigd de afgelopen jaren. Ja. En hebben wel een toets ingevoerd. Ja, iedere onderwijzer weet dat als je alleen toetst, maar niet leert... dat je niet erg veel opschiet. De bijstandsgerechtigden, als ze geen goed Nederlands spreken... zouden moeten worden gekort, uh, gebeurt dat eigenlijk? Nou, dat gebeurt nauwelijks. De bijstand is al geen vetpot. En als je daar te veel op gaat korten... dan zie je een hele hoop van die mensen weer terug bij de schuldhulpverlening. Dus daarmee span je eigenlijk het paard achter de wagen. Ja. Nee, Als we het echt belangrijk vinden om in taal te investeren... en dat vind ik ook... Ja. dan uh, maak je met elkaar plannen... staatssecretaris met de gemeente over hoe je dat gaat doen. En ga je niet roepen, u moet meer toetsen. Dan moet je zeggen, je moet meer onderwijzen. Ja, ja. en daar is geld voor nodig. Maar uh, wat moet het beleid dan worden, meneer Vliegendhart? Want ik heb het idee dat we in een visieuze cirkel zitten. En nee, voor mij begint het beleid ermee dat er de afgelopen jaren alles wegbezuinigd is. Als, we nou het, als staatssecretaris van ARK zegt, taal is heel belangrijk... dan vindt ze alle wethouders in het land aan haar zijde. Ja. En laten we dan gaan praten over hoe we dat taalniveau in Nederland verhogen... in plaats van dat we straffen uitdelen aan mensen die zonder onderwijs de taal niet hebben geleerd. Ja, maar de wethouders zeggen dus oh. met u, we hebben geen geld... dus er moet geld komen voor dat onderwijs. Ja, er moet geld komen voor onderwijs. En wat in ieder geval niet helpt, is toeren praten over taaleisen en examens. Als je niet tegelijkertijd mensen in staat stelt om de taal te leren. Ja. U bent wethouder uh, in Amsterdam voor de SP. Uh, <güls> hoe, hoe is het eigenlijk in uw stad ge gesteld? Met, uh, met, met uh, de bijstandsgerechtigden die geen Nederlands uh, spreken. Nou, die proberen we te begeleiden naar uh, mensen die uh, vrijwillig de taalonderwijzen, taalmaatjes. Gelukkig zijn niet te veel in Amsterdam. Ja. Zodat mensen ook dat werk die taal kunnen leren. Je ziet ook dat veel uh, mensen dat graag doen. Ja. Want ook heel veel bijstandsgerechteren staan te popelen om Nederlands te leren. Uh, alleen weten niet waar ze moeten beginnen. Dus wij proberen ze daarheen te begeleiden. Wij investeren ook nog vanuit de eigen middelen uh, in taalonderwijs. Dus wij proberen echt wat te doen. Ja. Maar wij gaan niet mensen korten als we niet tegelijkertijd een goed aanbod kunnen bieden om de taal daadwerkelijk te leren. Ja. Want voordat je wat van mensen vraagt, moet je ook wat kunnen aanbieden. Maar de staatssecretaris heeft de verantwoordelijkheid bij de gemeente gelegd... en de gemeenten uh, spelen de bal nu terug. De verantwoordelijkheid ligt bij het kabinet, bij de staatssecretaris. Ja, zo is het. Uh, de afgelopen jaren is er veel over de schutting gekieperd bij de gemeente... zonder de middelen die daarvoor uh, nodig waren om het goed uit te kunnen voeren. Dan moet de staatssecretaris niet komen mouwen dat het niet goed wordt gedaan. Want ze weet zelf ook, als je geen schutters geeft krijgt hij ook daadwerkelijk geen taalonderwijs. onder mij. Meneer Vliegenthart, dank voor uw toelichting. Ik denk niet dat Eduard Douwers Dekker ooit had durven dromen... dat er in Indonesië een museum voor hem zou worden opgericht. En dan nog wel uitgerekend in Lebak... Een van de beroemdste passages in zijn boek, de Max Havelaar... is immers de redenvoering tot de hoofden van Le Bac, waarin hij onder het pseudoniem van Multatuli... de misstanden in de streek hekelt. En precies daar gaat volgende week zondag het Museum Multatuli open. Het Multatuli-huis in Amsterdam is betrokken geweest... bij het opbouwen van de collectie. Goedemorgen, Klaartje Groot, conservator van het Multatuli-huis. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Wat heeft u het Multatuli-huis kunnen schenken? Ja, uh, nou ja, we hadden natuurlijk geen roofgoed, gelukkig. Hè. Dat uh, <laughs> scheelt weer. En uh, we hebben wel prachtige objecten voor ze bedacht. We hadden namelijk een oude Franse vertaling, de eerste Franse vertaling uit 1876. Met een heel mooie illustratie van een wanhopige javaan op de voorplat. En uh, een lito, een originele lito uit de 19e eeuw, uh, naar een foto van Mitzkiewicz uit 1864, dus van Multatuli. Ja. En... Uh, ja, en verder ook uh, hebben we twee stenen. Hadden we uh, uit het oude huis van Douwes de Dekker uh, in Bak. Die zijn daar ooit uit een puinhoop gehaald toen het huis was afgebroken. En uh, een van die stenen is wit, ander zwart, en wij hebben dus hun de witte steen gegeven. Ja, de moet ik, de pijn... ik toch denken aan een baksteen of wat voor steen moet ik dan denken? Ja, het is gewoon. Uh, het was een tegel. Het waren eigenlijk tegels uit de gang van het huis van Douwes de Dekker. Uh, ja. ja. Uh, was, u, was u verbaasd toen u hoorde dat er een Multatuli-museum uh, in Lebak opgericht werd? Nou, eigenlijk niet, want het is al enige decennia zo... dat er af en toe weer plannen opduiken om daar een museum uh, op te richten. En iedere keer ging het dan toch niet door. Het, uh, heeft, het, ook, het ligt wel gevoelig daar, ook in de regio. En uh, nou ja, nu was het to toch een jaar geleden, twee jaar geleden... kwamen ze bij ons uh, naar, met een hele delegatie naar het Multituliehuis... en hebben ze het echt gepresenteerd. En het zag er al heel uh, vergaand uit. En uh, ja. nou ja, toen is het toch, nu is het toch de grote dag aangebroken. Ja, 11 februari gaat het open. Wat is er straks... Te zien. Ja, uh, hun uh, boodschap, uh, de boodschap die ze willen uitdragen is uh, ja, wat Multituli heeft gedaan of wat de invloed van Multituli is op, uh, op de koloniale bevrijdingsoorlog. En dan niet alleen in Indonesië, maar over de hele wereld eigenlijk. En met name natuurlijk in zuid azië maar toch ook, ja, ja. Ze, dat willen ze eigenlijk aan de hele wereld laten zien. En dan niet alleen aan Indonesiërs, maar ja, iedereen is welkom. Hij was misschien wel de eerste die uh, de misstanden aan de kaak stelde, hè? Een klokkenluider. Multituli, ja ja. Ja, ja, ja. ja, dat was toch een van degenen die in die tijd. En, en ook heel goed, hè, omdat hij zo'n meesterlijk stijl had. Ja. Uh, kwam het ook goed aan. Ja. Ja, ja. Gaat u naar de opening toe, nou, Ik wil heel graag. Het, het, het komt, de opening is eigenlijk toch vroeger dan we verwachten. Uh, ja, ja is heel, die planning loopt soms een beetje. verandert soms nog wel eens daar. En nu hadden ze ineens plaatselijke verkiezingen, waardoor de. Plaatselijke het hoofd of de boelpatti uh, naar voren wilde schuiven. Ja. En, uh, dus nu ga ik misschien toch, gaat het nog lukken. Dus het uh, is even heel spannend of, dat, uh, of ik er nog kan komen voor 11 februari. Nou goed, ja. ik, ik hoop voor u dat het lukt. En het is mooi dat het dat Multatuli-museum daar, kom, uh, daar komt. Klaartje Groot, hartelijk dank. De taal in de zaterdagkranten. Zaterdag Vorige week las ik in NRC dat uh, de krant de zaterdageditie als het paradepaardje beschouwt. En ik denk uh, dat. Uh, die overweging geldt voor alle redacties van alle andere kranten in Nederland. Daarom blijft het de moeite waard de parade van die zaterdagkranten af te nemen. Luister naar Bart Kool. Hij gaat ons voor. Bart, goedemorgen. Laat goedemorgen, wat je gids. bent tegengekomen. In de Volkskrant een wat bizar interview met oud-staatssecretaris Willem Vermeend die zijn boek De Wereld van Cybersecurity en Cybercrime... wegens plagiaat uit de handel heeft gehaald. Maar het zijn niet alleen de plagiaatpassages. Er staan dingen in die aantoonbaar onjuist zijn, zo legt de Volkskrant hem voor. Dat is uw opvatting, reageert Vermeend. Een voorbeeld. U noemt Edward Snowden de baas van hackersgroep Shadow Brokers. Daar is geen enkel bewijs voor, zo houdt de journalist hem voor. Wat u vindt, moet u zelf weten. Ik sta achter wat ik geschreven heb, reageert Vermeend. Maar het is niet waar, probeert de journalist nog. Dat vindt u, reageert Vermeend. Het gesprek roept op zijn minst een beetje een Trump-gevoel op. Dagblad Trouw gaat in op de one-liners... waarmee kijkcijferhit De Luise Moeder onze taal verrijkt. Gevleugelde uitspraken als... het is voor mij echt niet makkelijk om jou de schuld te geven. En dat vinden wij niet raar, dat vinden wij alleen maar heel bijzonder. Worden veelvuldig gebruikt op sociale media, maar ook de... Commercie speelt er inmiddels handig op in. Rompertjes met het opdruk, niet zwaaien wordt al aangeboden. Of mokken met de tekst, hallo allemaal, wat fijn dat je er bent. Daarnaast in trouw aandacht voor het KNAW-onderzoek, waaruit blijkt dat het in Nederland ontbreekt aan een helder taalbeleid. Maar daarover spreekt hij straks met Pieter Muiskens. Klopt. In het AD een interview met de nieuwe directeur van de Bond tegen Vloeken, Kees van Dijk. Op straat is grof taalgebruik eigenlijk niet meer weg te denken. En dat doet zeer, geeft de directeur toe. Je moet het zo zien dat God mijn hemelse vader is. Als iemand je vader tot op het bot beledigt, dan voelt dat zeer onaangenaam, zo legt hij uit. Maar lichtvoetige alternatieven voor. Voor een vloek heeft de nieuwe directeur zo snel niet. In het AD ook een interview met advocaat Jan-Hein Kuipers. Voor hem, volgens hem hadden criminelen vroeger nog een code. Een liquidatie was vroeger boem, klaar. Met een glok of een ander pistool. Maar nu zijn het zulke jonge gasten die kunnen vaak nog helemaal niet schieten. Dus die gaan op pad met een Klasnikov. Die gaan sproeien. En dat gaat dus mis. Pikkelhard. De Telegraaf telt af naar de Olympische Winterspelen... die over zes dagen van start gaan in Zuid-Korea. De Nederlandse schaatsers zijn er klaar voor. Antoinette de Jong gaat voor het harmoniemodel. Het was de gulden leefregel in Huizen de Jong. Kijk eerst naar een ander en dan pas naar jezelf. De wijsheid had zo op een wandtegel gepast. Al is het wel wat lastig om met die instelling topsport te bedrijven... zo erkent ze. Shorttrackster Susanne Schulting heeft een hele andere instelling...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 Het rapport heet Talen voor Nederland... en is een publicatie van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen. Hij is vanaf vandaag openbaar. En aanstaande maandag om zeven uur wordt hij... Uh, s'avonds wordt hij gepresenteerd in de OBA in Amsterdam. Pieter Muiske is academiehoogleraar, taalwetenschappen, verbonden aan de Radboud Universiteit... en voorzitter van de Verkenningscommissie... die de Talen van Nederland heeft onderzocht. Dag, meneer Muiske, goeie, goeiemorgen. Goeiemorgen. Uh, u bent onze eerste gast vandaag. vandaag dat we, vandaar dat we u eerst even vragen te kiezen uit de drie kussens die hiervoor uh, liggen. Daarop staan de gezichten van Multatuli, Willem Elschot en Jan Wolkers. En welk kussen past het best bij u? Uh, uh, ik denk Multatuli uiteindelijk. Toch? Ik had tegen u gezegd Elschot, maar ja? u stelt ook een andere vraag. Ik oh vraagt, ja? Ja, ik, ik denk dat Multatuli het bij me best me past. Ik ben het meest geïntrigeerd door Elschot. <laughs> omdat het zo'n, ja, zo'n zo'n glibberig personage is. Je kan, je kan hem eigenlijk bijna nooit plaatsen. En als ik dat boek van Vic van der Rijt lees over hem... Ja. dan denk ik, wat een leven. Wat een, hoe zit die man in elkaar? En als, je, als ik nou naar die foto van hem hier kijk... dan hij houdt hij telkens iets achter. Hij zit, er zit achter zijn gelaat nog een andere werkelijkheid... die in zijn hoofd blijft zitten. die, die niet. Dus die, die intrigeert u het meest, Elsgold en U ja. die past het best bij u. Ja. ja. Bent ik, u ook een klokkenlaarder? Nou, dat, ik zou wel zo stoer willen zijn, maar dat, ik weet niet of ik dat zou halen. Maar nee. ik kan me wel in zijn ernst, uh, in zijn ernst verplaatsen. Ja. En ik, het is ook buitengewoon briljant. Als je hem leest, dan is het alsof je iets leest wat nu geschreven wordt. En ja. Dat vind ik het knapper eraan dat het zo lang geleden is, maar toch heel erg bij ons nu past. Ja, ja. Uh, is, het ook de literatuur, is de literatuur de magneet geweest die u in de richting van de taalwetenschappen heeft... Uh, nee, dat nee? niet. Ik ben eigenlijk via de geschiedenis en de antropologie in de taalwetenschap terechtgekomen. Eigenlijk via het Inca Rijk en de talen die daar gesproken werden. En de indianentaal, het Quechua, ben ik uh, geleidelijk aan steeds meer... het. De geschiedenis achter gaan laten en eigenlijk steeds meer de taal in gegaan. Ja, want u bent geboren in Bolivia. Ja, en dat, dat heeft er, denk ik, mee te maken. Dat denk ik. Dat is van niet, maar het zou, best <laughs> van, het zou best wel kunnen zijn. Want een van de talen die ik als kind geleerd heb... Ja. en hoe goed ik het gekend heb, weet ik niet. Nee. is juist ik het Ketchua geweest. Dus dat ik het nu nog steeds elke dag spannend vind om ernaar te kijken... en dat doe ik eigenlijk... Dat is een taal van de indianen. Ja, ja, kunt u tegen mij te... zeggen, uh, uh, goedemorgen, hoe gaat het met u in, in dat Ketchua? Ja, Imanajagangi, Taita, Maimonzingi, kunga. Oef. <laughs> ja, is mooi. Ja, ja. De mooie klanken. En, o, ja. Ja, en, en uh, u sprak Nederlands, maar ik neem aan in Bolivia ook Engels. Uh, nou, het is, het is natuurlijk Spaans-talig gebied. En de, in, de, in de mijnkampen, want ik ben in de mijnkampen opgegroeid... werd ook heel veel Spaans gesproken, er werd Quechua gesproken. Er waren ook... Uh, Net zoals mijn vader was ingenieur, waren er ook bijvoorbeeld Canadese ingenieurs... die in hun gezin Engels praten. Dus met de kinderen uit die gezinnen praten we ook Engels. En thuis praten we Nederlands. Dus eigenlijk waren het vier talen. Ja, dus u bent al meertalig opge opgegroeid, hè? Ja, maar ik heb ze allemaal vergeten. Ja? En allemaal weer opnieuw geleerd. Ja, ja, u heeft dat ketje ook opnieuw geleerd? Helemaal opnieuw geleerd. Spaans ook totaal opnieuw geleerd. En het uh, Engels? Ook. Ook. ook. Ja. En het Nederlands? Dat, maar ja, goed, dat, dat is dus uw moedertaal. Ja. Hoe, hoe belangrijk is het als de mensen in hun eigen taal communiceren? Hoe belangrijk vindt u dat? Ik denk dat het twee, uh, ik denk dat mensen er het meest uh, gemakkelijk in zijn en ook het, het beste zich kunnen uitdrukken. Dus de, de meeste nuances kunnen aangeven. En dat eigenlijk dat, dat juist dat, dat er in dat je op een goede manier uitdrukken... ook een soort plezier zit wat, wat mensen pakt... waardoor ze eigenlijk het liefst hun eigen taal spreken. Ja. Uh. Dan gaan we naar het rapport dat vandaag openbaar is geworden. Talen, in Nederland, eh, talen voor Nederland. En dat, eh, ook een van de, eh, dat is ook een van de conclusies die erin getrokken worden. Hè, dat de mensen vooral in hun eigen taal moeten communiceren. Nu worden tegenwoordig heel wat meer talen in Nederland gesproken, heb ik gelezen ja. in uw rapport. Laten we zeggen, eh, veel meer dan 50 jaar geleden. Hoeveel talen worden er nu in Nederland gesproken? Kunt u daar. Nou, heeft u we een hebben getal? het over enkele honderden die gesproken worden. door kleinere of grotere gemeenschappen. Maar eigenlijk is het, het is opvallend dat als je. Gaat zoeken naar uh, een willekeurige taal en een website of een vereniging of een groep die zich met die taal bezighoudt. dat dat heel veel talen zijn. Ik noem maar wat, het Arawaks uit Suriname. dus een van de talen uit Suriname. Er, is gewoon, er zijn een paar groepen Nederlandse Arawakken die daar belangstelling voor hebben. Nou, zo gaat het maar door. Ik denk dus ook als je naar Quechua kijkt, dus de taal van het Andersgebied. Ja. dat er van die taal, misschien van vijf van de varianten van die taal. ook in Nederland groepjes niet alleen individuen, maar ook groepjes spreken zijn ja en hoe belangrijk is het dan dat die mensen die hier wonen en die, uh, die dat bijvoorbeeld als hun moedertaal uh, ja. hebben hoe belangrijk is dat dat ze het Nederlands kennen nou ik denk dat uh, dat is eigenlijk was voor mij de grootste uh, ja, ervaring die wij hadden uh, over de toen we dat rapport aan het schrijven waren en dat is natuurlijk ook in ja, terwijl we dat aan het schrijven waren en het onderzoek daarvoor aan het doen waren... bij huisartsenposten, uh, met allerlei mensen praten. Telkens kwam naar voren dat er problemen waren uh, met... Uh, ja, bijvoorbeeld in de zorg, maar ook in de op de arbeidsmarkt... met toegang tot het Nederlands. die zei het ook eerder al. Uh, ja, je, mensen spreken geen Nederlands. Maar mensen spreken geen Nederlands, er zijn... Uh, Neem de groep Somaliërs bijvoorbeeld. Er, die, er is echt een Somalische bubbel waar een heleboel mensen in zitten. En het aantal uit die groep die dan behoorlijk Nederlands spreekt... dat is, dat is maar een deel ja, ervan. Ja. En de rest die blijft eigenlijk toch ja, buiten het Nederlands staan. Ja, we hebben net dat gesprek ook met uh, meneer Vliegendhart gehoord. Een dus soort ja. een visieuze cirkel, zei ik al. Ja. Uh, er is geen taalbeleid in Nederland. Hè? Dat nou, is ook een conclusie die u trekt nou ja, in uw kijk, rapport. Er uh, was... Vroeger een levendige, dat heette dan de NT2-sector. Ja. Uh, er was ook een leerstoel aan de Universiteit van Amsterdam. Uh, er waren uh, op allerlei universiteiten ook... Uh, was daar veel belangstelling voor om ja, te zorgen... dat het Nederlands als tweede taal adequaat gedoseerd zou worden. Dat is eigenlijk een beetje... Verwaterd. Op, verwaterd, ja. De, de expertise is ook uh, weg. De, de, de oude generatie van NT2-docenten is verdwenen. Er is weinig nieuwe aanwas. Uh, weinig expertise die nog beschikbaar is. Uh, dus een van de dingen waar wij voor pleiten is... om die expertise opnieuw te bundelen. Maar ook om... Uh, ja... Uh, toch systematisch uh, taalcentra te openen uh, waar mensen uh, tegen uh, niet te veel geld uh, een redelijke prijs Nederlands kunnen leren, want Nederlands dat, kunnen leren, en, want dat is van groot belang, hè, Want ja. uh, u doet aanbevelingen voor een taalbeleid. Een van die aanbevelingen luidt dat iedere Nederlander moet kunnen lezen en schrijven op basisniveau, en dat is nu nou, niet ja, iedere inwoner van Nederland. Ja, ja, en dat is ja. nu niet het geval. En ja. een tweede aanbeveling is kennis van relevante talen en culturen. Wat zijn volgens uw commissie dan? relevante talen en nou, culturen, ja, dus naast het Nederlands... Is, moet ik dan denken aan, ja, dan denk ik aan het Engels of zo? Ja, maar ook bijvoorbeeld uh, uh, Duits. is nou, natuurlijk in, Er zijn heel veel mensen met een Duitse oorsprong in Nederland. Uh, dat is maar ook heel goed, want die kunnen ook ons helpen... om de broodnodige communicatie met Duitsland op allerlei fronten... Uh, maar in de commercie, maar ook in het leger. Er zijn steeds minder leraren Frans bijvoorbeeld. Het Lera... Frans is helemaal aan het... Aan, ja. aan het... Aan dus, het verdwijnen. Er zijn meer mensen in Duitsland die Nederlands studeren dan er Nederlanders zijn die Duits studeren, ja. om maar een voorbeeld te noemen. Ja. Uh, uh, en, uh, de de dus de kennis van het Frans en het Duits die, die verschrompelen. Ja. En uh, het wordt steeds belangrijker om die uh, niet alleen maar. Uh, je kijk, je kan zeggen, nou we kunnen gewoon Engels praten met al die mensen, maar. Dat, dat werkt toch eigenlijk niet. Nee, dus uh, u pleit ervoor om dat Duits en dat Frans opnieuw... Uh, enig, enig gewicht te geven? Ja, in het... de, de, de, dat is altijd moeilijk. Want degenen ja. die het moeten doen zijn in feite de middelbare scholieren. En die ja. hebben eigenlijk veel daarvan hebben die stemmen met hun voeten, die hebben die talen eigenlijk... Voor zover ze ze moeten doen, doen ze ze een beetje. Ik denk dat de scholen ook niet precies weten... wat ze nou met het Duits en het Frans willen. Dus daar moet ook goed over nagedacht worden. Dus ja. erg op tekstbegrip gericht geraakt. Veel minder op communicatie. Terwijl eigenlijk, je zou zeggen, nou ja... het eerste wat je zou willen... is communicatie. Communicatie, ja. ja, ja. ja. ja um, um, u heeft het ook over het Engels. Dat vond ik wel opmerkelijk. Ja. Uh, u schrijft in het rapport met uw commissie... we ja. moeten verder kijken dan het Engels. Ja, wat bedoelt dat... u daarmee? Nou, kijk, ik heb het. Hè, toen ik voor het eerst aan mijn zoon vertelde over deze commissie, dat is twee jaar geleden, toen zei hij: Nou ja, dat is Nederlands en Engels. Dat zei hij. Ja. Dat uh, zou ik ook zeggen. Uh, ik denk dat wij in onze specifieke positie in Europa, pal tegenover Engeland in Noordwest-Europa, erg van denken dat de enige taal die internationaal meespeelt het Engels is. Uh, terwijl dat eigenlijk maar zeer ten dele het geval is. En ik denk dat je. Uh, dat blijkt bijvoorbeeld ook als je naar Ruben Terlouw kijkt... En die gaat uh, China? in China. En als je ziet hoe hij de, de, de mensen opent... Ja, door, door, in, Chinees, dus, ja. door Chinees dus, te spreken. Dus u pleit voor veel meer kennis van dat soort talen, Chinees, Chinees, Arabisch. Turks, Arabisch, Turks. Ja. En het gekke is natuurlijk dat we... Kijk, er was een tijd, ik bedoel, we hebben... Er is dus een grote groep Turkse Nederlanders. Uh, er was een tijd dat mensen dachten, nou laat die mensen maar Turks praten. want ja. dat, Ze gaan toch terug. Nou, toen bleken ze niet terug te gaan. Toen kwam er een beetje een reactie. Van, het is belangrijk dat ze Nederlands praten. Belangrijk. Dat, de, en dat is ook onze hoofdconclusie. Ik bedoel, dat ja. moet onverlet blijven. Maar ik denk dat het helemaal niet zo gek is... als er de Duitsers hebben dat zeer systematisch gedaan. Die hebben Turkse Duitsers ook systematisch geschoold... En er is nu een hele bloeiende handel tussen Turkije en Duitsland. En dat is mede daardoor. Dus ja. u, u pleit voor een taalbeleid. Verder kijken dan het Engels. Ja. Uh, dus uh, de presentatie van dat rapport is, uh, is, is maandag om zeven uur. Ja, de en, dan we, en dan hopen we ook een discussie te hebben. Kijk, ik denk niet dat wij het eindantwoord hebben op al deze nee. vragen. Ik denk dat... En daarom zijn we erg benieuwd of mensen ideeën hebben. En ik hoop dat er uiteindelijk steeds meer van onderop... een idee komt van we moeten nadenken... over de keuzes die we hebben met onze talen. Ja, uh, Een aanrader, dat rapport Talen voor Nederland. Meneer Muiske, uh, dank u wel dat u hier was. Ja. En uh, maandag hoop ik op een vruchtbare discussie over dit onderwerp. Dank u wel hoor. Dag. Ja!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 liefdadigheid is mooi en het is fiscaal Daar maar in het tweede compleet maatje, kan die. Ja even wachten. Wat is er aan maat? Nee, ja, gewoon even wachten. Gaat die allemaal? Ja, daar gaan we dan. Ja, wat zijn in Amersfoort een stuk of drie huzaren? Gestraft omdat ze in dienst heel ongehoorzaam waren. Ze zeiden stuk voor stuk.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 Dubbeltje persoonlijk als zodanig gesproken. Maar, ja. kan ie? Ja. Dan gaat ie meer. Derde couplet. Je ziet haast iedereen. En alles gaan fuseren. En elke bank en krant bij samenwerking zweren. Wie zwak is, wordt zo sterk. Nog sterker wordt. De sterke, Het lukt alleen nog niet met landen en met kerken. Ja! Nee, hey, nee! Even afrekenen met mevrouw. Ja, mevrouw. Twee teksten als u mm. de 30 cent. Ja, dan krijg ik alsjeblieft staan. Dank u zeer, mevrouw. Ja! Ja! ja! ja, ja, ja. het leven gaan. Uh, inpakken, wegwezen. Ja, dat waren de laatste woorden. Inpakken en wegwezen weten u we het nog. Vars majeur in de jaren 60 al begonnen. In de jaren 70 en in de jaren 80 nog even teruggekomen. Met Jan Fillekers, Fred Benevent, de Herman van der Horst, Ted de Braak. Tekst Alexander Pola, onvergetelijk Alexander Pola. En muziek uh, Harry de Groot, dag meneer Nering uit Heilo. Kende u dit nog? Ja, zeker. Dat is een hele tijd geleden. Ja, ja. En tijdens het carnaval. Ja, klopt. En tijdens het carnaval kan iedereen nog steeds meezingen... als je dit, uh, als je dit laat horen. Welk, vergeet... ja, ja, precies. Welk vergeetwoord heeft u onder uw hoede genomen? Verkneukelen. En? Hoe, hoe valt dat in de familie als u het weer gebruikt? Nou, dus elke, elke, elke week is dat van toepassing. Als ik het ontbijtje uh, klaarmaak voor mijn vrouw... en hoe ze, dat, dat, dat, hoe ze weer zal reageren... Ja. dan verkneukel ik mij al. Dus ik ga me stiekem verheugen op ja. uh, hoe ze zal reageren. Of ja. als iemand een cadeautje gaat krijgen... of iemand een surprise party, hoe die zal reageren. Nou, dat dat innerlijke verheugelen... dat is uh, het verkneukelen en dat is... Uh, wat ik een heel mooi woord vind. Ja, dat ben ik helemaal met u eens en dat mag niet verloren gegaan. Pas er goed op, u heeft een adoptiebewijs daarvoor. Het adres voor vergeetwoorden: worden taal staat het ncvnl de zoektocht naar de beste leraar Nederlands van Nederland en België 2018. We zijn dus weer op zoek naar de beste leraar Nederlands van Nederland en België. Er zijn er gelukkig alweer heel veel aanmeldingen binnen. Maar u heeft nog tijd. De zoektocht begint na de Olympische Winterspelen op zaterdag 3 maart weer in dit programma. Weer met de jury bestaande uit Peter Arno Koppen, Frans Daams en Trudy Koenen. Is de leraar Nederlands van uw zoon, uw dochter, uw kleinzoon, uw kleindochter, uw collega. De allerbeste laat het ons weten. Taalstaat.et.kro-ncrv. Als opmaat voor die verkiezing praten we met talige Nederlanders en Vlamingen... die hun herinneringen ophalen aan hun leraar Nederlands. Vandaag doen we dat met de 66-jarige Vlaamse minister-president Geert Bourgeois. Hartstochtelijk pleitbezorger van het standaard Nederlands. Geert Bourgeois is sinds 2014 minister-president. Dag meneer Bourgeois, u zit in Brussel. Goedemorgen. Goedemorgen. Heeft u die liefde voor het standaard Nederlands te danken aan uw leraar Nederlands? Wel ja, yeah, hoofdzakelijk wel aan één leraar. Ik had uh, diverse leraars die mij daarin geïnspireerd hebben... maar een bijzondere herinnering en ook grote dankbaarheid... heb ik uh, aan en voor Cyril Moejaard. Dat uh, was een priesterleraar, zoals je die vaak in mijn tijd tegenkwam in de katholieke colleges. Ja. Ik kreeg les van hem in het beginjaren van de humaniora. Ik kreeg Latijn van hem, ik kreeg Grieks, ik kreeg godsdienst, ik kreeg Nederlands. Maar eigenlijk was elke les van die man was een les Nederlands... Eh, waarin hij telkens opnieuw hamerde op het correct gebruik van het Nederlands... ons corrigeerde, ons ook heel veel leerde... En dat is voor mij echt een levensschool geweest in het Nederlands. Ja. En, en herinnert u zich uh, zijn, zijn postuur nog, zijn gedaante? Hoe stond hij voor de klas? Ja, absoluut. Het was een, het was een man met, met veel gezag, ook een man die gewoon gezag uitstraalde door zijn kennis. Is trouwens later inspecteur onderwijs geworden. Hij leeft nog. Is 98 jaar. Hij was een autoriteit. Is een autoriteit. Hij had twee grote passies: het uh, dialect van uh, Frans Vlaanderen, dus het stukje Vlaanderen dat we in 1713 definitief kwijtgeraakt zijn aan Frankrijk. Ja. Maar hij was ook een, een, een groot voorstander van wat toen het, het algemeen beschaafd Nederlands genoemd werd. Hij heeft een, hij heeft een spraakkunst uitgegeven samen met Paardenkoper, Piet Paardenkoper. Zeer en bekend Peperzade. in Nederland. Ja. Dat heette ja, inderdaad de beknopte ABN-spraakkunst. Ja, ja, maar um, uh, uh, was, was hij ook als priester gekleed? Hij was als priester gekleed, toen al in clergy, zoals dat heette... Niet, niet langer in een soetane, maar was inderdaad als priester gekleed... in die periode hadden wij elk jaar in de humanioren... elk jaar een klas titularis, zoals dat heette, uh, priesterleraar. En die ja, die, die, malle, die gaven les... Uh, uh, die gaven diverse vakken uh, eigenlijk. En, en ja. dus uh, hij gaf bij ons, zoals ik al zei, diverse vakken. En ja. telkens opnieuw uh, kwam het erop neer ook om, om correct Nederlands bij te brengen aan zijn leerlingen. Ja. Hij benadrukte dus ook in, in de klas het belang van het Nederlands. Maar u was 15, 14, 16 jaar. Uh, waardoor mm -hmm. werd u zo geraakt door hem? Wel, ik, ik vond het belangrijk. Je moet weten, Vlaanderen heeft een, een hele andere geschiedenis achter de rug dan Nederland. In 1648 zijn we definitief uit elkaar gegaan. In Nederland heeft zich een standaardtaal ontwikkeld uh, met de Statenbijbel. Wij hadden dat niet. Na de scheiding zijn we in de greep gebleven. Eerst van de Spanjaarden, vervolgens van de Oostenrijkers, daarna van de Fransen. We hadden geen onderwijs in het Nederlands. Uh, we hebben een kleine periode gehad, 1848. 15, 1830, waar we opnieuw verenigd waren, waar Willem I in Vlaanderen normaal scholen opgericht heeft, Nederlandstalige universiteiten opgericht heeft in Gent. Die zijn na uh, het separatisme, na de afscheiding van België, is dat weer afgeschaft. En ja, toen hebben wij honderd jaar moeten wachten tot 1930... vooral eerder ja, opnieuw een Nederlandstalige ja. universiteit was in ja. Gent. En eigenlijk is de Vlaamse beweging er maar in geslaagd... om het Nederlands als standaardtaal, als cultuurtaal... als taal voor algemeen, van algemeen belang op de kaart te zetten... Van... Ja. Ja. Is dat een bewijs van emancipatie? Absoluut. Ik vind, ik vind die standaardtaal nu nog uh, emancipatorisch. Ik vind ze democratisch. Het verbindt ons allemaal. Uh, mensen van uh, van Gelderland, van Groningen, van van Zuidwest-Vlaanderen, van Limburg, van Brabant, van Holland, eender uh, van waar, spreken dezelfde standaardaal. Uh, Nederlands verbindt ons allemaal. Het is ook een uh, een element van cohesie met nieuwkomers... aan wie we de standaardtaal leren. Mm -hmm. uh, ik vind het ook een politieke taal. Ik vind het ook belangrijk dat je in één taal uit kunt drukken... die door iedereen goed begrepen wordt... waar je heldere begrippen gaat hanteren... Uh, waar iedereen dezelfde gedachten uh, bij kan hebben... Uh, mm -hmm. opinies uh, kan vormen enzovoort. Ik vind het bijzonder uh, belangrijk dat je die ene publieke taal hebt... die standaardtaal, ze is emancipatorisch... Ze ja. Als ik u even mag onderbreken, meneer Bourgeois... er ontstaat wel een soort tussentaal, een soort uh, standaard Vlaams. Bent u daar dan een tegenstander van? Ja, ik ben daar, ik ben daar een, een fervent tegenstander van. Uh, voor mij spreek je ofwel een standaardtaal ofwel spreek je een dialect. En uh, dialecten kun je koesteren, die gaan wel achteruit, want mensen uh, leven niet meer levenslang onder één kerktoren. Die talen zijn, die dialecttalen zijn onzuiver geworden door de invloed van het algemeen Nederlands, door de massamedia, door uh, partnerschappen met mensen van, van op verdere afstand enzovoort. Uh, maar niettemin, dat zijn levende Talen, maar ik, ik verarschuw die tussentaal, die niet mijn taal is, die een soort artificieel uh, in Vlaanderen ja, wat men noemt verkavelingsvlaams uh, geworden is. Mm -hmm. uh, zo van ziedig gij, kende gij, doet gij, komde gij. Uh, zo een maar wordt, er, wordt er antwoord... daar wel, wordt wel in onderwezen in België dan, in die tussentaal? Nee, daar wordt niet in onderwezen. Nee, maar uh, het, het, ja, het is wel zo, en dat vind ik niet zo fijn, dat het, het, uh, ja, het geloof in die, in de noodzaak van die publieke taal dat dit wel achteruit gaat. En ik weet niet of het in Nederland ook gebeurt... maar ik, ik, ik vind dat je in Nederland meer en meer... Het zou meneer Moeiaart een gruwel zijn... Hè? Als, er, als, als er in de tussentaal zou worden onderwezen. Ja, absoluut. Het, het, het, het zou hem zijn, het is hem een gruwel. En hij is een medestander met mij van, van de ene mooie, wendbare uh, standaard taal, die we moeten koesteren. Ik, ik vind het absoluut een, een topprioriteit. En uh, wij hebben natuurlijk verschillend met Nederland heel lang uh, moeten strijden... Om, om, die, om, om die erkenning te krijgen. Uh, toen België opgericht uh, ja. was... Was maar het Frans ik, wou, ik wou eventjes. Alle ik wou, meneer Bourgeois, ik wou weer even terug naar uw leraar. Want uh, mijn vraag is: hoe belangrijk is een goede leraar? Goh, dat is ongelooflijk belangrijk. Ik heb diverse uh, schitterende leraars gehad. En zoals ik al zei, je neemt het mee voor het leven. Een leraar die uh, leert kritisch te zijn, die je leert na te denken... die je leert te vergelijken in de geschiedenisles met andere periodes. En een leraar die je uh, vlot, uh, vendbaar uh, je leert uit te drukken enzovoort. Het is van onschatbare waarde. Um, ja, het onderwijs... ...drukt een stempel op, op jonge mensen. En iedereen onder ons heeft, hoop ik toch... ...leraars waaraan zij of hij een bijzondere herinnering bewaart. En, en als hij kijk, dat heb ik nu nog altijd te danken aan die leraar. En in mijn geval is dat ontegensprekelijk is Cyril Moeijart... Die, ...die een baanbreker was... ...die, die hele generaties jonge mensen uh, correct Nederlands bijgebracht heeft. Ja, uh, van alle tijden is dat natuurlijk... Heeft u zelf ooit voor een klas gestaan, meneer Bourgeois, tot slot? Ik heb uh, wel eens occasioneel lesgegeven. Ik kom uit een onderwijzersslacht. Ik doe het graag. Uh, ik heb uh, ja, lesgegeven aan de universiteit. Eén keer, verschillende keren eigenlijk al. Maar ik bedoel eenmalig. Niet, niet als ja. uh, hoogleraar. Ja. Ook voor uh, secundaire scholen. Ja, ik doe dat uh, bijzonder graag. Uh, ja. Heb ik al gedaan. Maar ik ben geen leraar. Nee. Goed. Ik dank u wel. Fijn dat ik even met u kon spreken over uw leraar van vroeger, Cyril Moejaart. Op zaterdag 3 maart, na onze Wintersportstop, begint de zoektocht. Ik dank u wel voor dit gesprek, meneer Bourgeois. Heel graag. Voor de vijfde maal gaan de taalstaat en onze taal op zoek naar de beste leraar Nederlands van Nederland en België. De zoektocht wordt gesteund door onderwijsorganisaties in beide landen. Collega's, leerlingen, oud-leerlingen, ouders. Iedereen mag kandidaten aanmelden op taalstaat ncrvnl Taalstaat Zo zijn dat ik onderworpen, wordt er zoveel pijn. Maarten werd gestoken, ik het doodgeschoten. Sven dus die overleed aan kan helemaal brand, die probeer ik te verdoven. Met middelen en ook nog eens kibbelen. Met vrouwtje die niet eens van je houdt. En vertrekt met je zoontje van vier maanden oud. Bijna twee jaar verder in de toekomst ziet grauw. En ik wou dat ik kon vliegen, maar de lasten zijn zwaar. En ik ga niet voor je lichaam. En toen dacht ik klaar, ik geschiet, hadden trekken de gewoon over, en zet hem op mijn slapen. Hoop dat niemand me wakker maakt. Rustig Maak me wakker. Zijn, Maak me wakker Als dit voorbij is Of RDB John. Uh, in ieder geval wordt hij uh, ondersteund door Campy en Digitex. Dex een goed nummer. Wakker. De staat. of niet, de digitaal staat is niet plat te leggen. Dat laten de inwoners niet zomaar gebeuren. De inwoner van vandaag is Jaap Jansen, 54 jaar. Columnist bij BNR Nieuwsradio en po politiek journalist. Goedemorgen, uh, Jaap. Goedemorgen, Frits. Uh, uh, hoe lang woon jij al in die digitaal staat? Ja, al heel lang. Maar in ieder geval, op Twitter woon ik negen jaar. En weet je nog hoe dat begon? Ja, ik was uh, werkzaam bij uh, Breed als redacteur. En wij zaten in dezelfde ruimte als de nieuwsshow. Ja. Die uh, hiervoor ook in een andere vorm werd uitgezonden. Uh, en daar uh, zat iemand te twitteren. Dat kende ik nog nauwelijks. En er viel een... Uh, Turks vliegmachine uit de lucht bij Schiphol. En de eerste foto's van, dat, van die ramp die ja. stonden op Twitter. En toen dacht ik, ik moet eens gaan kijken wat dat Twitter is... en me daar ook gaan melden. En zo is het negen jaar geleden begonnen. Ja, en, en hoe belangrijk is Twitter dan voor een politiek journalist? Heel erg belangrijk. Uh, want uh, mijn ervaring is dat je op Twitter toch meestal... als eerste het nieuws leest. Ook omdat journalisten... Uh, en die vind ik wel belangrijker op Twitter dan, dan politici. Omdat journalisten die zijn op persconferenties... die staan bij deuren te wachten. Die spreken mensen, die vertellen wat ze straks op de radio... of op de televisie gaan vertellen. En dat doen ze het eerst op Twitter. Ja, in korte kernachtige taal. In een hele kernachtige taal. Gelukkig mogen we nu iets langer van Twitter. Ja. Maar het blijft kernachtig, want dat is het meest effectief. Ja. En, en leveren die, die, die tweets dan van, van, van jullie ook nieuws op? Lokken jullie wat uit? Of wat, wat, wat voor een effect heeft het? Ja, dat, dat probeer je natuurlijk wel eens. Dus even kijken of politici uit hun hol gekropen komen om te reageren. Die zijn daar natuurlijk ook steeds gewiekster in geworden. Het werkt overigens wel zo dat uh, talkshows bijvoorbeeld, die ja. kijken vaak als ze een bepaald thema kiezen voor die avond, uh, welke politici hebben daar vandaag over getwitterd. En zit daar iemand bij die net een beetje op het randje twittert qua inhoud, dan moeten we eens kijken of we die hier aan tafel kunnen krijgen. Dat heb ik destijds als medewerker van Paul Witteman ook, ook vaak gedaan op die manier. Ja, en dan en heb je zo op die manier een gast geregeld, zoals dat heet. Ja, want je weet dat die mensen die zijn al met het onderwerp bezig. Ja. Die willen er blijkbaar iets over vertellen. Het komt ook wel eens voor dat een Kamerlid zegt... ja, maar het is eigenlijk niet mijn portefeuille. Je moet collega die en die hebben. Terwijl je weet, eigenlijk willen zij heel graag aan tafel komen. Maar ja, dan krijgen we een enorme ruzie binnen die dus, fractie. Dus zij twitteren om op tafel, aan tafel te komen. Dat, dat, dat, dat maar, weten zij. Ja, zeker. Dat ja. werkt ook zo. Natuurlijk ook voor de achterban. En om te laten zien, ik ben er nog. Maar een bijeffect kan zijn dat ze in de media. in feite uitvergroot worden. Ja, dat is Twitter. Ben je nog meer te vinden op sociale media? Of is dat toch wel het belangrijkste? Ik doe ook Facebook, maar dat is meer voor, voor vrienden en kennissen. Uh, en in de digitaal staat. Ik weet niet of die eronder valt. Zit, heb ik ook wel. Uh, zit ik bij een, een digitaal radiostation. Extra Gold heet dat. Dat is een ja. gouden oude zender. Ja, Jaap, dat, dat weten wij. Wij laten je even horen. Hoog Sammy, kijk omhoog, Sammy, er is een van je Radio Extra Gold, met de liedjes die je bijna nergens anders meer hoort. <middels> En hier zijn de OJ's en de Love Train. Zeg, <laughs> dat, dat wist ik helemaal niet van je, maar dat, wat, wat leuk. En, ja. en, en hoe vaak maak je zo'n programma? Uh, twee uur in de week, op zaterdag en op zondag een uurtje. En morgen tussen drie en vijf zit ik live... en dan kunnen mensen ook bijvoorbeeld via Twitter verzoekjes indienen. Je twitterde deze week over de namen waarmee partijen meedoen... Uh, Jaap, aan de gemeenteraadsverkiezingen... Uh, de PvdA heet op Vlieland Groen-Wit. En de VVD, de grootste partij, heeft op Vlieland ook een andere naam uh, genomen... om geen last te hebben van de landelijke VVD. Uh, wel de idealen, maar andere namen. Enig idee waarom ze dat doen. Ja, ik denk dat ze sommige besluiten die in Den Haag zijn genomen... de afgelopen jaren niet uit kunnen leggen. Die partijen zaten natuurlijk allebei in, de, in het kabinet. De uh, Partij van de Abit tot voor kort, VVD nog steeds. Ja. Um, en dus zeggen ze, ja, we zijn eigenlijk niet de VVD... of we zijn eigenlijk niet de Partij van de Arbeid. En dan krijg je ze bij de... Bij die PvdA is zo'n rare naam als Groen-Wit. Groen kan ik nogal een beetje begrijpen. Dat neigt een beetje naar GroenLinks. Maar wit, waar staat dat dan voor? En het blijkt dat op Vlieland eigenlijk helemaal uh, geen enkele partij het uh, meer te vinden is... die ook landelijk dezelfde naam heeft. En nemen ze daarmee afstand, vind jij, van uh, de uitstraling die ze landelijk hebben? Ja, en ze proberen blijkbaar ook te profiteren van het succes van de lokale partijen. Want die gaan landelijk richting een derde van de stemmen. En dat blijkt dus te lonen. Ja, dus ze vermommen zich als een lokale partij. Ja, en dat doet me een beetje denken aan heel vroeger... zeg maar de jaren 50, 60. Toen had je bijvoorbeeld in Brabant en Limburg... heel veel partijen in de gemeenteraad. Dat is niet anders dan nu. Maar die, dat waren vaak mensen die landelijk allemaal KVP stemden. Je deelde deze week een filmpje... dat televisiemaker Roel Maaldring maakte... voor zijn YouTube-kanaal Voxpop. Wat vindt u ervan dat tegenwoordig... maar iedereen een mening over van alles heeft? Ja, een goede vraag... Dank u wel. Maar het is wel, uh, het is wel vervelend. Wat zou je dan willen zeggen tegen die mensen? Dat ze gewoon maar eens een keer op moeten houden. Eerst naar je eigen kijken. Wat vindt u van Rutte? Ja, ik heb niks met die politiek. Het is, uh, maakt ook niet uit welke partij er dus zitten. Het zijn alleen maar zakkenvullers. Oh. Zwarte Piet? Voor mij geen probleem. Als je het ja. niet meer mag, ja. prima. Ja. Koop ook geen cadeautjes meer. Nee. Kan ook de kerstman niet. Nee. Want die gebruikt rendieren ja. om zijn arresleed te doen. Dat is een dierenmishandeling. Dan <laughs> willen ze een auto creëren dat je telefoon dus niet meer aangaat in de auto. En ik denk, maar hoe ga je dat nou doen, hè? En bent u dan ook zo iemand die de zijn mening geeft over allerlei dingen? Nee. <lacht> nee. Waar, waar, waar, waar, waar, waarom wilde je dit? Nou, ja, kijk, die, die straatinterviews die vaak verspreid uh, worden gebruikt in Omroepland... Die zijn meestal totaal overbodig. Je weet wel wat Wim daar ooit over zei, hè? Wat zei hij? Mensen naar een mening vragen die ze niet hebben. Ja, precies. Dat kwam in dit uh, fragment ook een beetje naar voren. Uh, dus het is een beetje onzin, want die mensen hebben zich vaak niet verdiept in het onderwerp. Die hebben een soort basisidee, maar die zijn nooit tegengesproken. Dus die denken daar verder ook niet diep over na. Uh, maar die... Roel Maaldrink die, die doet dit soort gesprekken ook. Ja. En dat doet hij vaak op een hele grappige uh, manier. Hij, uh, hij had ook een keer een, een, een hele dag dat hij mensen aan het interviewen was. Uh, wat vindt u van de homo sapiens? <lacht> nou ja, daar ben ik eigenlijk tegen. Je mag het uh, wel zijn, maar niet doen en zo. Uh, nou, Dat zijn natuurlijk absurd leuke gesprekken. Ja. En ja, dan, dan retweet ik dat. Je twitterde een korte samenvatting van je column bij BNR deze week. Hij wilde geen LPF toestanden, maar... Uh, Ed Geert Wilders PVV kreeg PVV-toestanden. Dat doet Ed Thierry Baudet beter. Uh, is er een verschil tussen LPF-toestanden en PVV-toestanden? De, nou ja, de, bij de LPF werd het natuurlijk een grote puinhoop destijds. Want Pim Fortuyn moest in een paar weken zijn lijst samenstellen. Uh, en die mensen overal vandaan halen. Bij wijze van spreken van de straat halen. Uh, dat werd een enorme puinhoop. Pim was er natuurlijk niet meer. En die mensen die wisten eigenlijk niet wat ze moesten in de Tweede Kamer. Politiek is echt een vak, een ambacht. Ja. Uh, en daar kwamen ze pas achter toen ze eenmaal in de Kamer zaten. Uh, Wilders heeft gezegd, ik wil geen leden. Want ik wil geen gedoe in mijn Partij tussen aanhalingstekens. Maar Wilders zit inmiddels al heel lang in die Tweede Kamer... met de PVV. En hij wil nu ook meegaan doen in 30 gemeenteraden. En daar zie je dus meteen al grote Zelfe. problemen met die mensen ja. op de lijst. En Baudet doet dat beter. Ja, want Baudet die is natuurlijk pas net begonnen met zijn partij. Die doet nu mee in Amsterdam, in de gemeenteraad... een klein beetje in, in Rotterdam. Um, maar die pakt dus... Heel, die bouwt het langzaam op. Heeft inmiddels wel 23.000 leden. Dat is echt een prestatie. Volle, een volle rij onlangs. En ja, die, met die mensen kun je natuurlijk ja. langzaam een partij opbouwen. En dan ook kijken wie er rijp is uiteindelijk om volksvertegenwoordiger te worden. Ja, Jans, je moet een keer terugkomen in de digitale Heel staat. Graag. We komen lang niet aan alles toe. Wie moeten we volgen? Eén woord. Tom Jan Meus van NRC Handelsblad. Ik dank je wel.